Die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij Ik voel me precies als jij En jij kan eerlijk zijn Je voelt je heel goed, zeg jij Je mond begint te trillen Ik weet dat ik jou kan helpen Maar je moet zelf willen Elkaar nu een dienst bewijzen dat is alles wat ik vraag, zet weg nu die angst, ik wist het al, het is mijn dag vandaag. Geef mij nu je angst, ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik huis wel mijn weg.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 De internetpeiling van de ANWB over de kilometerheffing is in een week tijd al 375.000 keer ingevuld. De site waarop de vragen kunnen worden beantwoord is af en toe nog steeds overbelast, zegt de ANWB. De bond gaat ervan uit dat de peiling meer dan voldoende informatie oplevert om advies te kunnen uitbrengen over het wetsvoorstel van de kilometerheffing. De ANWB internetpeiling kan nog 2,5 weken worden ingevuld. In Laos worden 31 politieke vluchtelingen vermist aan wie Nederland politiek asiel had verleend. De 31 maakte deel uit van een groep van duizenden mensen die vorige maand door Thailand werden uitgewezen naar Laos. Thailand beschouwde hen als economische vluchtelingen, maar de groep is bang voor politieke vervolging. Ze behoren tot de etnische Mong, die in de Vietnamoorlog met, met de Amerikanen tegen de communisten vocht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de afgelopen weken geprobeerd contact te krijgen met de 31 mensen die in Nederland asiel hadden gekregen. Maar dat is niet gelukt. In Den Haag heeft de regering in Laos om opheldering over hun lot gevraagd. Een gesprek over de IC heeft de goede tussen minister Bos en de minister van Financiën van IJsland... heeft niets concreet opgeleverd. De IJslandse minister was naar Den Haag gekomen om te kijken of er een nieuwe afspraak mogelijk is... over de terugbetaling van meer dan 4 miljard euro aan Nederland en Groot-Brittannië. Maar Bos houdt vast aan de bestaande afspraak. Op Koninginnedag wordt een groot gedeelte van het centrum van Middelburg autovrij gemaakt... In verband met het bezoek van de koninklijke familie is het gebied van 29 april, s'ochtends om 5 uur, tot na het vertrek van de koninklijke familie een dag later, gesloten voor auto's. Ook mogen op Koninginnedag in het centrum van Middelburg geen losse voorwerpen worden neergezet, zoals vuilcontainers, bloembakken en terrasmeubilair. Het weer vanavond en vannacht sneeuw en regenbuien, mogelijk met onweer. Vannacht ligt de vorst. Morgenochtend ook nog buien, maar morgenmiddag is er ook geregeld zon. Maximum temperaturen van 0 tot 3 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al twintig jaar. En jij beleeft beleefd het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. ZFM. nu zie je het.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 Als lange tijd weer vrij is, ben ik zo blij dat het voorbij is. Ja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 Can't believe your eyes if ten million. Waiting for tonight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 of my life. It's all about